Clement Speters met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om mee te betalen aan moderne Leopard 2 tanks die andere landen naar Oekraïne sturen. Dat heeft minister Ollongren van Defensie gezegd tegen het persbureau Bloomberg in het Zwitserse Davos, een dag voor de NAVO bijeenkomst in Ramstein over wapenleveranties aan Oekraïne. Nederland heeft eerder al meebetaald aan tientallen oude Sovjet tanks die Tsjechië aan Oekraïne heeft geleverd.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 Het Marokkaanse rechtshof heeft twee Nederlanders veroordeeld tot de doodstraf voor een vergismoord in een café in Marrakesh in november 2017. Het weetal was volgens de Marokkaanse politie ingehuurd om een vijand van Ridouan Tachi te liquideren. Maar in plaats daarvan schoten ze per ongeluk iemand anders dood: de zoon van een Marokkaanse rechter. De aanslagplegers werden kort daarna gearresteerd. Acteur Alec Baldwin wordt vervolgd voor het dodelijke schietincident op een filmzet in oktober 2021. Baldwin schoot bij opnames van de westernfilm Rust met een wapen waarvan hij dacht dat het ongeladen was. Maar dat bleek toch niet zo te zijn. Hij raakte een cameravrouw die aan haar verwondingen overleed. Bij het NK veldrijden in Zaltbommel is afgelopen weekend schade ontstaan aan een stuk dijk. Volgens waterschap Rivierenland hebben de veldrijders een deel van de grasmat op de dijk kapotgereden. De beschadigde dijk is nu afgedekt met matten en zandzakken, omdat de waterstand van de Waal de komende dagen verder zal stijgen. De schade aan de dijk wordt verhaald op de organisatie van de wedstrijd. Het weer. De kans op enkele natte sneeuwbuien. Vannacht meest droog, met een gaatje vorst en kans op gladheid. Morgenochtend volgt vanuit het westen een nieuw buiengebied met landinwaarts natte sneeuw. In de zuidoostelijke helft blijft die sneeuw mogelijk liggen. Tot 1 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Zfm. Met nu Nashville.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 de show niet met een tegenstrijdigere titel kunnen openen dan En Taylor met Hello Goodbye. Nou, dat eerste, dat onthouden we even. Dat laatste doen we aan het eind van de show pas. Dit is de National Radio Show. Weer iedereen van harte welkom. We hebben weer twee uur lang country, Volk Amerikanen en bluegrass voor je klaarstaan. En dat laatste, daar gaan we nu mee verder. Pop meets bluegrass, kan je beter zeggen. Ze heten Treat Fox Drive en dit is een oudje van de Doobie Brothers. Listen to the music. Don't you feel it to the music. En ik hoop dat je dat de komende twee uur natuurlijk weer naar harte lust gaat doen, want we hebben heel veel muziek op de playlist staan. We gaan voor de eerste keer in onze digitale brievenbus voor muziek van Thomas en Tessa Libreri. Ze hebben al diverse awards gewonnen en hun muziek komt al vaker bij ons voorbij in de digitale brievenbus. Ze hebben een nieuwe single uit. Ze heten, als ze muziek uitbrengen, Destiny Band als Dit Is Who I Might Be. You know From the path with you, I strayed. Now, when I look for you, I see you haven't changed. Still here by me, just feels like you're far away. The times I couldn't cope. Scared of the future, not knowing where I go. But when I turn to you, you showed me the way. Just knowing. De nieuwste single van Destiny Band En dat nummer heet Who I Might Be. We gaan nu even lekker meezingen met Emmalou Harris. We gaan naar 1977 voor C'est van de Kijk. Met de muziek van onder andere John Hyatt en Michael Jackson. Verwacht je niet gelijk Country? Maar dat is dit wel nieuw Country van Clayton Anderson. Dat was. Tree high. We gaan nu naar muziek van Dale en Bradley. En het is op dit moment nogal rustig rond haar. Want in oktober vorig jaar kreeg ze een hartaanval. En zij is nog uh, bezig met herstel. Deze zesvoudige IBMA-winnares. We wensen haar heel veel sterkte met haar herstel. En hopen binnenkort weer wat nieuwe muziek van haar te mogen horen. En nu gaan we naar 2021 voor Living on the Edge. kwam het album Sleeping With Your Memory uit van onze maand. Dat Jenny Fricky. Het nummer dat je nu gaat horen leverde haar een nummer 8 notering in Canada op... en een nummer 1 hit in Amerika. Haar eerste, dit is Don't Worry About Me Baby. Jenny Frickey en Don't Worry About Me Baby uit 1981. En verderop in de show hoor je natuurlijk nog meer muziek van haar voorbij komen. En ik kan je zelfs verklappen dat ons spiegelplaatje van deze week... ook gewoon er eentje is van Jenny Frickey. Samen natuurlijk met heel iemand anders. Gaan we nu verder met volkmuziek. Dit is Elisa Gilkinson en A Wondering. From the very start, and it looks like I'm never gonna see. Het nashville met nu Country uit Nederland. I could tell they were nervous When it saw me at the service And the preacher has to anyone anything to say He's sleeping in my bed He's watching my TV He's scratching my dog's head He thinks he's got heart Right down to the TV But He's just the next ex of my old used to be de band uit Nederland en Rubber Dubbin. We gaan verder naar onze digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Amerika. Ik kreeg de vraag of de volgende plaat onder de aandacht van de luisteraars van de show wilde brengen. En natuurlijk wilde ik dat, want dat klinkt wel heel erg fijn. Dit is Sonny Morgan en I Love Me Some You. I like a texas size chicken fry at a one-horse town cafe I like to into my kettle Popcorn en Loving Me Some You in onze digitale brievenbus. We gaan nu naar 1994 voor een duet tussen Waylon Jennings en Mark Chestnut. Waylon nam het al in de jaren 70 op, maar nu dus als een duetvorm in 1994. Dit is Rainy Day Woman. Yeah, yeah. yeah. Nashville archief gedoken om een leuk spotlight allemaal voor jullie uit te kiezen. Het is er eentje die vorig jaar uitkwam. Het album heet Who I Am en is van Andrea Bent. Zij komt... Uit Zwitserland, in ieder geval daar is ze geboren. Maar tegenwoordig woont ze in Nashville waar ook dit album is opgenomen. Het is hele fijne country muziek met een knipoog naar de traditionele stijl. Je gaat eerst luisteren naar Not Even Whiskey en daarna You Don't Even Know Who I Am. Dit is het Nashville Spotlight Album. album bringing you back to your happy Van schraap je kelen en zing zo hard als je kan. lekker mee. De Bellamy Brothers waren dat. En Let Your Love Flow. En we blijven even in de wat oudere country muziek. Want we gaan nu naar 1961 voor Leroy van Dijk en Walk On By. Een Country Classic. If I see you tomorrow. On some street in town.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 De jaren 80 scoorde onze maandentiste Jenny Fricky aardig wat nummer 1 hits. Daarnaast werd ze in 1982 en in 1983 female vocalist of the year bij de CMA. Door de samenwerking met producer Bob Montgomery kreeg haar muziek meer een country pop geluid. In datzelfde jaar nam ze ook de achtergrond voor een rekening op het album It's All in the Game van Merle Haggard. Hoe bedoel je? Meervoudig werken. Jenny Fricky is dit en It's Ain't Easy being easy. just want to say hi go to